Soms dit samen zijn aanvangen met elkaar te zingen van een 21ste psalm en dan van het tweede en een derde zangvers. Genoemde Matthijs vijf bij de eerste elf versen. De dag vooraf de twaalf artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, de almachtige Schepper des hemels en der aarde.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 Nedergodal ter alle, ten derde dagen, wederom opgestaan van de dode, opgevaren ten hemel, zittende terrechter aan het gods, de machtige vaders. Van waar ik kom is om te oordelen, de levenden,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 en een eeuwig leven. En Jezus de schare ziende is geklommen op een berg en als hij neder gezeten was kwamen zijn discipelen tot hem en zijn mond geopend hebbende leerde hij hem Zeggende Zalig zijn de armen van geest Want hun er is het koninkrijk der hemelen Zalig zijn die treuren Want zij zullen vertroost worden Zalig zijn de zachtmoedigen Want zij zullen het aardrijk erven. Zalig zijn de jongeren en doesten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van het, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzame, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden, zalig zijn die vervolgd worden, om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen, zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegend alle kwaad tegen u spreken. Om mijn troon. <Klacht> Enig en eeuwig drieënigen God, die naar waarde nooit geloof geprezen en verheerlijkt kan worden. Den lofwaardige, den hoogwaardige, allerhoogste God, laat ons door u geholpen worden in het voor de voetleg dat geschikt. Laat uw vrije gunst ons uithelpen, doorhelpen, in de opening van uw woord, door uw inzoeten, alleromisbaarsten en allerkostelijksten, God en Heilige Geest, maar ook in het luisteren opdat het doordringen, naar binnen dringen, en het al daar wortelen, in de diepten, en naar de vruchten, naar buiten openbaren, in leer en leven, tot het welzijn der zielen, en tot de verheerlijkingen.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 Daar zat vanmorgen in een van de collecten een eigenaardig briefje. Een briefje wat we nooit eerder in de collecte gezien hebben. Een briefje wat we ook nooit eerder in de collecte verwacht hebben. Was het een briefje van duizend nu? Nee. nee, het was niet. Het was geen geldbriefje. Het was een briefje waar stond op een noodkreet. Zou er een noodleider zijn? Het was een briefje waar alarm op stond. zou er eens een ziel in de brand staan. Het was een briefje. Wat weer gaf. Een alarmkreet van die godzalige Luther. Toen je over de trappen van Pilatus kroop uit zelfpijniging en zelfkastijding. En de welke uitschreven, hoe word ik zelf... Dat was het alarmgeschrijf van Luther. En datzelfde stond vanmorgen op dat briefje. Als dat waar mag zijn, of waar mag worden, dan zal zekerlijk ervaren worden dat een van de grootste wonderen is zalig worden, want dat kan niet, dat kan niet. En als dat dan toch gebeurt, en God het gedaan, en als God het gedaan, dan is er een wonder gebeurd, want God kan alleen wonderen doen. Hoe word ik zalig wat Luthers nood Alsof die zijde van rampzalig zalig, van verloren behouden, van verdoemd, toch verzoend, hoe zou dat moeten? Hoe word ik zo'n ellendeling als ik ben, zo'n zondaar als ik ben, zo'n goddeloze als ik ben, zo'n diep verloren als ik ben, hoe word zo eentje zalig. Hoe zal zo heetje met de houd van goddelijke deugden ooit een kind van God kunnen worden? En hoe zal ooit God mijn God worden? Dat is de inhoud van de noodzame van Luther. Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe word ooit die breuk tussen mij en God genezen? Hoe zal ooit die me zijn mijner zielen worden gereinigd? Hoe zal ik ooit God kunnen ontmoeten in vrede en niet in oorlog? Hoe zal ik ooit God kunnen ontmoeten in liefde en niet in toren? Hoe zal ooit God mijn God en ik zijn erfgenaam en een mede erfgenaam Christi? Dat legt allemaal in dat alarmgeschreven. Dus dat mocht degene. Die dat briefje geschreven heeft. de behagen het te vervullen. En te bevestigen in zijn leven. Ik denk daarbij ook. Aan die godzalige Calvin. Die heeft ook een nood zijn alarm geschreid zijn leven gedaan. Als zijn arme noodluikers die zalig worden. Zijn arme mensen die nooit zalig kunnen worden. En toch worden omdat God het gewild. En het willen God. Dat is een openbaring van het welbare God. Maar zal ik nog zeggen wat ook al fijn schreef. De mistoverlieft. En zoveel genade, en zoveel Gods kennis, en zoveel zelfkennis, en zoveel Christus kennis. Heb zo'n godzalige man ook nog geschreven? Ik denk, dan de godzaligste mensen het meest geschreven. Ik denk, waar de vrezen God ziet dat daar de meeste droefheid is. Ik denk waar de genade gods is, waar men het meest om genade verlegen is. Ik denk waar men de liefde gods geproefd heeft, dat men voor de zondige eigen liefde bedorven is. Want deze liefde is wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Het is een eenzijdige liefde en ze wordt tweezijdig. In de tweezijdigheid legt de wederliefde. Als vrucht van de ingestotte liefde. Waarin God het terugkrijgt wat hij je geeft. Maar wat was Calvin zijn noodschrift? Zal het je zetten? Zal het je zeggen? Ik heb er nu alleen een in om dat te zeggen omdat het ruikt naar de Ere God. Het ruikt geheel en al naar de welbare God. Het ruikt geheel en al naar de Ere God. En de Ere God eet dat is de voeding der engelen. En der verlosten in de hemel. Dat is de voeding. Waarvan de engelen op aarde gezongen hebben, met de komst de Christi in het vlees, ere zijn God. Voor zulke Jezus, voor zulke Stal, voor zulke Kribbe, ere God staat boven het gans het het vlam. Het wil door God uitgedacht. En op aarde nog niet. Word ingedrukt. Daar was Calvin zijn alarm geschreven. Ook hoe. Hij geen ook met een hoe. Luther begon ook met een hoe. En dat woordje hoe dan wil zeggen. Dan kan ik niet meer zeggen. Dan kan ik niet meer zien. Dan weet je niet meer hoe ik zeggen dat woordje, hoe dat is een bodemloos woord. Dat is een woord dat kan niet gepuild worden. En ook niet gemeten worden. Dat is een geweldzalige Kalvijn van. Hoe komt God aan zijn Heer? Dat was Kalvijn zijn noodschrift. Dat was Kalvijn zijn behoefte. Dat was Kalvijn zijn dosten. En zijn hongeren, door God en heilige Geest gebroch, hoe komt God aan zijn heer? En Hij mijn God en Hij de heer, ik zijn kind en Hij de heer, ik behouden Hij de eer. ik behouden door recht, verlost en opgelost, is de heer de zaligheid in de hemel, maar ook de vos de zaligheid in de kerk op aarde. En dan zegt men wel eens: 'Kan fijn wat er daar dichter bij Luther?'. Ik zeg dat niet. Ik zeg dat niet. Want ik heb daar geen grond voor om dat te zeggen. Luther heeft ook geschreven uit de behoefte. Luther heeft ook geschreven uit de noodzakelijkheid. Luther heet ook uit de verrochte des geestes. Want toen word ik zalig in waarheid. Werkelijk, dat is een vrucht des geestes. Want dat is een levendige arbeid. Dat is een levendige werkzaamheid. Wat ik kan zeggen, jij, maar ik. Dan zien we in de dadelijkheid. De totale onmogelijkheid. De afsnijding van mensen zijde. En van de goddelijke zijde gaat hem deur open. Want Luther is zalig geworden. Zonder de werken der wet. Luther is zalig geworden. Zonder iets van hem of in hem. Maar zalig geworden. genadem. En zo is het Calvijn ook gegaan. Die heeft ook ervaren dat boven het huiskland van de staat. De Ere God en de liefde God. Zo zijn doen, Door goddelijke genade. Om niet gerechtvaardigd vader te zalen. Wij hebben nog een stukje preedschuld van dit morgenuren het wel eigenlijk genadeschuld is. Want genade hebben de schuld alleen van, dat er een Christus is, dat er een evangelie is, dat er boete, is, dat er nog een zaligheid is. Daar is genade alleen de schuld van. En daarom komt ook alleen de God genade daar de eer van toe. De ik in ons nader dan geopenbaard leg het openbaringen van Johannes, dat eerste hoogste. En nu lees ik u de eerste zes versen voor. De ik in al de sluizen, de openbaringen Jezus Christi, die God hen gegeven heeft. Om zijn dienstknechten te tonen. De dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn, engelen, door zijn engel geschonken. Gezonden. En zijn dienstnecht Johannes te kennen gegeven heeft. De welke het woord Gods betuigd heeft. En de in Jezus Christi. En al wat hij gezien heeft. Zalig is zij die leest.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 en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn, en de van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerste geboren uit den doden, en de hoogste der koningen der aarde, Hem die onze liefgaaf heeft. ...en ons van onze zonden gewassen... ...heeft in zijn bloeden... ...en die ons gemaakt heeft tot koningen en de priesters goden, ...en de zijnen vader. Hem zeg ik... ...zij de heerlijkheid en de kracht... ...in alle eeuwigheid. Amen. Vragen we voorraad voor mijn zegen. In het spreken en in het luisteren, o heren. Van allemaal aan u ben zegenen. En anders gaat alles onze neus voorbij. Dan raakt het niet, dan smaakt het niet. En het roede de zielen niet. Dan horen we alsof we dood zijn. Terwijl we in waarheid geestelijk dood zijn dan luisteren we zonder enige vrucht en dat is vruchteloos, dat is zonder vrucht. Dan blijft er niets van over als de dood. Als u daarin meekomt, moet de dood wijken en de macht des verleesers moet dan onderdoen. En het hart der wereldliefde moet dan gaan sterven aan de zondige liefde. Aan de eigen liefde. Want uw goddelijke liefde is het beste recept om te sterven aan alle andere liefden. Dan blijft er maar één liefde over. De welke is goddelijk. De welke is terwijl De welke geeft een verbroken geest. Voor schuld getroffen en verslagen. Laat in de avontuur o vlees geworden worden. Woord, zijn de het beginneloze begin. Gij met ons beginnen. Bij aanvang op het woord. Want van onze zijde komt er geen begin en kan er ook geen begin meer komen. Maar u heeft zelf getuigd. Als het goddelijke getuigenis is, en ik zal zelf, zelf. zelf naar mij, schapen vragen, als schapen verkoren en als bokken geboren, om weder geboren te worden, tot schapen van de stallen Christi. Laat uw woord in duivel turen. uit genade door de zalven uw geestes tot tot Ach, kom, ach, kom, Heer Jezus, Gij zij de voorraad schuur het kabinet, aan de volheid des verbonds gij zijt de volheid eeuwig geopenbaard in het vlees, verleend tot het einde wat u naam het meeste verheerlijk en ons het nuttigste leerzamenst bestraffen vermanen Ontdekkend, maar ook bedekkend onder de vleugelen over goedgunstigheid. gunstigheid. Opdat uw kerk zo ver ze nog onder ons is. Zo ver ze nog onder ons mag zijn. In alle moedeloosheid bemoedigd. In alle hopeloosheid nog de kracht. Door een vernieuwing der hoop. Of nadere onderwijzing. aangaande de boom des levens. Wiens vrucht altijd tegenwoordig is. En vrucht dra, Alle maanden des jaren. En wiens beladen. Zijn toch genezingen der heiden. Laat dan in dit avontuur bevestigd mag worden. De toebrenging der heiden. De oplossing der heiden. In hem. Die één kudde heeft. Jood en heiden. Door één leraar. Dergerichtigen. En door één bloed gewassen, en door één geest gedrenkt wordt, ten eeuwige leven. Amen. De psalm 68, de 68ste psalm, het 7e, 8e zongver. Middels krijgen ieder gelegenheid en een de de van achter. Gelijk een duik door zilverwit en goud dat op haar veder zit bij het licht der de zonne stralen. Ver boven andere vogelen proont zult gij door goddelijk overlong weer met uw schoonheid pralen. Wanneer God zo'n weerstaan Bram, de vorsten uit het ganse land verstrooid had en verdreven Ontving zijn herfdeen, edele schoon, dans mee, hoe wit zij zich vertoond, aan Salmon ooit kon geven. Zeven en acht van de 68. van vanwege. De welke God hem gegeven heeft, niet zoals hij God is, ook niet zoals hij de zonen God is. Want wat zou mijn God kunnen geven wat hij niet heeft? En wat zou mijn, mijn God kunnen zeggen wat hij niet weet? Dat zijn totale onmogelijkheden. Daarom staat dan ook hier, de welke God aan Jezus geeft, aan Jezus openbaar. De welke na zijn menswording minder geworden is dan God en minder geworden is dan de Vader. En aan zijn ambten minder geworden is dan de vader. De welke zelf getuigt. In zijn omwandeling op aarde mijn vader is mede dan ik. Zoals de vader God is en zoals hij mens is. Dan is God mede dan hij. Hij de heerlijkheid zijn er Godheid. Verborgen achter voor zijn zijn er mensheid zodat er waarlijk geloof van nodig was. Om door die menselijke natuur te aanschouwen, de goddelijke natuur. Waarin hij eens wezens was. Met den Vader en den Heiligen Geest. De welke God hem gegeven heeft, dus in de eerste plaats niet zoals hij God is. Ook niet zoals hij de zoon is. Maar zoals hij een middelaar. En dan de middelaar Gods. Ik durf het niet te zeggen. Maar God heeft allerliefste wat hij had gedeeld tot de middelaar tussen hem en tot de middelaar tussen ons. Omdat hij zou de zijn, de middelaar Gods en de middelaar des mensen. Opdat hij zijn kerk zou de bemiddelen tussen God en den zondaar en een zodanige bemiddeling waarin hij zorgt voor de Heere God en voor het heil van zijn kerk zie daar de gifte die God aan Jezus geeft zijn doen, den eeuwige en den eeuwige den allervolmaakste, volmaakste den aller den aller dierbaasten en den allerzoetsten zalig maken en dat voor een totaal verloren en verdorven zondaar, waarin de openbaringen doorgaat en zegt, in dat vierde vest in het Johannes aan de zeven gemeenten en vanmorgen aan ogenblik stilgestaan bij het woord genade, een bodemloos woord geliefd, daar zal nooit het eind van gevonden worden, want die genade die vloeit uit de God aller genade, en dan volgt de vrede God door het bloed van de Heer Jezus Christus, welke zijn gemeente naar handelingen treedt, door bloed gekocht heeft. Een prijs die zijn waarde nooit vermindert. Maar zijn waarde houdt en de voor God houdt, want God houdt van dat bloed. En op grond van dat bloed, Ziet hij geen zonden in zijn Jacob en geen overtreding is in zijn Israël. En zijn de vrede van hem de welke is. En de welke was en de welke komen zal. In deze drie onderscheidelijke bewoordingen beluisteren in de eerste plaats de goddelijke drie eenheid. Den vader, den zoon en den Heiligen geest. Niet één van die personen kan gemist worden tot ons welzijn. En alle deze drie personen zijn noodzakelijk dierbaar en onmisbaar. Tot de eeuwige zaligheid kan wel eens wezen. Als God en een arme zoon daarin die goddelijke drie drieënheid inleidt. Dat hij niet weet wie die het meeste lief zal hebben. Of den vader, of den zoon, of den heilige geest dat dat goddelijke raadselen zijn is zielig openbaard maar ook verklaard wordt die den vader eert die eert de zoon die de zoon eert eert de vader en den heiligen geeft want deze drie zijn één maar ook leggen deze drie dingen bewoordingen de eenheid van hem die is die was en die komen zou den enige naam van Jehovah en Jehovah, op grond van Jehovah is genade verbond gebouwd en de bouw van de genadeverbond geliefde, dat genade verbond geliefde, daar zegt de waarheid van, Heere onze gerechtigheid en daar getuigt in het zo de van tot Mozes, ik zal zijn die het zij zal de onveranderlijkheid van een verbondsgod om zijn verbond te openbaren alle degenen Waarin die plaats maakt door het verbond voor het verbond. Om te eindigen met de weldaden des verbonds. In de oprichten des verbonds. De is God in de persoon des vaders. Met zijn geliefden zoon. In de raad des Vredes, tot Volkomen tot stand gebracht. Waarin die verder gaan dan ook hierin verklaart en dan. Verklaar braken dat zo aantrekkelijk in deze drie onderscheiden benamingen. De drie tijdperken. De drie tijdperken. Welke tijdperk? Het eerste tijdperk dat God de Vader zijn Zoon geopenbaard heeft. Vlak na de val. Vlak na de val. Eerste val. Dan de verlorenheid. En dan de openbaring. Van de Heer Jezus Christus geleden die belofte. In Genesis 3, vers 15. En dat tijdperk heeft zich 4000 jaar uitgestrekt. Waar een al meer die goddelijke persoon naar voren gebracht is, profetisch, verklaard in de opveranden, verklaard in het bloed wat er gevloerd is, Oud-Testamentisch. Daar breekt slotte, wanneer het gans niet meer kan en van alle zijden even donker is en de mond en professie vierhonderd jaar gezwegen heeft, dan brengt de tweede tijdperk aan, namelijk de schenking van zijn geliefde Zoon in het vlees, terwijl hij de God in de volheid destijds uitgezonden heeft. Geworden uit die vrouw, geworden onder de wet, dat hij diegenen die onder de vloeken der wet liggen met behoud van wet en recht, voor een God zal stellen voor het aangezicht van zijn paus. En dan volgt in die tijd leven wij, en na dat einde reizen wij, dan volgt dat derde tijd en dat is hetgene. Wat die gezegende middelaar Gods en der mensen, wanneer hij ten hemel waren zijn gezanten zond en zijn jongeren. Deze Jezus, deze Jezus, geen ander Jezus, maar deze Jezus die dood geweest is. Zie, hij zou wederkomen, gelijk hij gegaan is voor zijn kerk niet anders. Maar hij komt om te oordelen Hij is zijn laatste komst. Daar legt de de uitkomst voor zijn kerk. Maar de de nacht der toekomst voor een verloren mens. Want hij komt in dat derde komst. Om te oordelen de leven en de doden. Daar zijn wij hem toe. Daar reizen wij naartoe. Naar die komst. Van die gezegende medelaar die zich dan betonen zal. Een rechter der aarde te wezen. En waarin zijn recht zijn goddelijk loop zal hebben. En zijn volk zal plaatsen te rechter en zijn vijand te linker. En daarin zal hij een scheiding trekken. Door recht en door gerechtigheid. Door recht wordt zijn kerk verlost en met gerechtigheid beklinkt. Zodanig zijn aan de rechterzijde Christus staan in het koninklijke gewaar. Zijn er heiligheid, zijn er rechtvaardigheid, zijn er, zijn er reinheid. Kortom gezegd, al het onze is het zijne geworden en teniet gedaan. En al het zijne is onze geworden. Het wel het voor God eeuwig. Volmaat zal bestaan en de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dit is in de eerste plaats dezelfde troon waarvan we lezen in Hebreeën 4 vers 16. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genaden. Laat ons met vrijmoedigheid als ellendelingen als gevallen schepselen, als vernietigers van het verbond, en vernielers van Gods beeld, laat ik het eenvoudig, kort en mogelijk zeggen, laat ons als hoeren en tollenaren, tot die genade troon gaan, want genade kan zich alleen verheerlijk in hetgeen wat verloren is, genade kan alleen bekleden wat naakt is, Genade kan alleen hem de smatten der zonde door de wonden van Christus. Deze zeven geesten, die voor den troon zijn, dat wilde dus zeven, diezelfde troon de genade, gelijk we ze even hebben aangehaald, zijn de geen zeven geschapen geesten, nog van engelen. Nog van verloste maar dit is één en dezelfde God en Heilige Geest in zijn onderscheidelijke werkingen, waartoe die uitgezonden wordt van de vader en van de zoon. Waarin we nog lezen: Jezaja 11, dat de Geest des Heere zal op hem rusten. De geestere wijsheid en des verstands, de geestere raad en des sterkte, de geestere kennis en de geestere vrezen des heren. Deze ene God en Heilige Geest worden in zijn zeven onderscheidelijke werken der zeven gemeenten in Azië geopenbaard. Me welke rol voor Eden. Op Adem zullen die zeven geesten in de onderscheidelijke werking van God, en heilige geest, die uitgaat van den Vader en den Zoon, die kerk blijven bewerken en de Woorden en de genade Gods blijven openbaren, totdat ook dienen gaan de laatste. gebracht en ingebracht zal zijn van waar we ook lezen in Johannes 16 het evangelium die geest gekomen zal in u blijven en zal u in de waarheid leiden die zal het uit het mijne nemen en het u geven, zie hoe deze drie personen elkander bedoelen, elkander eren, elkander prijzen, elkander bezitten tot de eeuwige heerlijkheid der goddelijke drie-eenheid, terwijl ik beter bewonderd kan worden, en ook beleefd als besproken kan worden. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn. van waar die uitgezonden wordt door den vader en den zoon. getuigt hij zelf niet alleen hij ging. Ik zal den vader bidden. Komt u. En hij zal u een andere troonster geven. En die zal in u, binnen u. En blijven bij u. Hij wordt dan ook genaamd. Den trooster te de vertroosten. Alle troosteloosheid. Door middel van woord en de kracht. Des heiligen geestes. Maar verder loopt die zeven gebeden op. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. En dan hebben wij voor geen zaligmaker gezorgd. We hebben enkel voor onze ramzaligheid gezorgd. We hebben alleen voor onze hel gezorgd. We hebben alleen voor onze verdoemenis gezorgd. We hebben alleen voor de toren gods voor ons gezorgd. We hebben alleen gezorgd geliefden. Dat we op aarde niet blijven kunnen. Nog in de hemel niet ontvangen. Maar hier hebben we Jezus. Die den Vader, zijn zeer baas en geliefden zoon, tot een Jezus verkoren heeft. God heeft hem gezocht en hij heeft hem gegeven. Gelijk we lezen in dat evangelie van Johannes, dat derde hoofdstuk. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus God heeft die wereld, lief die wereld, God niet nooit, nooit gelieden en nooit maar het behaagde God zijn lieve zoon tot menswording te stellen op, dat hij als mens zou kunnen lijden wat geen mens kan lijden dat hij als mens zou dragen wat niemand kan dragen de vloek opdat de donder van de eeuwige spijt God op Calvaria over zijn hoofd zouden heen gaan. En hij hebt den donder en de bliksem schichten van een rechter van hemel en aarde. Aanvaard in zijn zielen. Ten de voor zijn kerken hebben uitgeroepen. Uit de diepste verlatingen. zijn der zielen mijn God, mijn God. Waarom heb je mij verlaten. Daar ligt u kwijtschelding, daar ligt alleen uw aanneming, daar ligt alleen uw verlossing, want zijn verlating is onze eeuwige omhelzing geworden, zijn verlating is een eeuwige voldoening en een verbreking van de drievoudige dood en het daarstellen van het leven der zaligheid in hem, uit hem en door hem. En van Jezus Christus, de welke, wanneer hij zich in het eerste van je ziel openbaart, vergeet die openbaring nooit meer. Hij openbaart zich in de hel, en maakt de hel tot een hemel. Hij openbaart zich in het vervloekte hart, en maak datzelfde tot een zegen. Hij openbaart zich in zo'n doemeling en maakt hem door recht en gerechtigheid tot zijn en hemeling. Wat denkt u van de Christus mij, dun? Dat alles wat aan hem is, is beheerlijk, noodzakelijk en onmisbaar. Die een eens gezien heeft, mensen hem andermaal te zien. En die een wereld mag zien, die wenst dag, eens eeuwig, eeuwig, eeuwig te maken zien. Gelijk uw wel, broeder Wilting, voor eeuwig opgelost is door een oudste broeder. En voor eeuwig verlost geworden is van hemzelf. En dat is de verlossing van de de Verlost van jezelf, dat is de verlossing van de hem. En van Jezus Christus, in welke benamingen van niet. wij om destijds willen ons niet kunnen gaan verdiepen, want ze strekken zich uit naar een eeuwigheid. Hij is profeet en hij blijft profeet. Hij is hoge priester en hij blijft hoge priester. Hij is koning en hij blijft koning daarin vervult God zijn woord, dat God door God, met God gezalfd wordt met een olie, des heiligen geestes, en van Jezus Christus, de banier des kruises, wat zegt de bruid van hem, zulke is mijn liefste, Zulken is mijn vriend, gij dochter van Jeruzalem. Zijn haar is zwart, gekruld als een raaf. terwijl hij sterft tussen de eeuwige jeugd. Terwijl hij sterft tussen de eeuwige jongheid. Want wie zal zijn leeftijd uitspreken, terwijl welke is van eeuwigheid tot in de eeuwigheid. En allerwonderlijkste Heerde Jezus. En Jezus Christus, de welke. De getrouwe getuigenis. De welke dan de ganse raad Gods openbaar. De welke de besluiten Gods opent. En de ontboezeming. Van het harte des vaders openbaten zijn de jongeren zeggende. In het hoge priesterlijke gebed vader. Ik heb uw naam. De mensen kinderen openbaar die gij mij gegeven hebt. En wederom getuigd in dat derde vers. Dit is het eeuwige leven, dat ze God kennen in de majesteit zijn er goddelijke deugden. In de uitlating zijn er heiligheid, reinheid en rechtvaardigheid. Opdat die daar afgesneden wordt van al zijn werk en van een oude stam Adam losgemaakt wordt, om vastgemaakt te worden en die tweede Adam waarvan die dan ook zegt, en Jezus Christus, eerst God kennen buiten Christus, dan God kennen in Christus, eerst God kennen buiten Christus verloren, en dan God kennen in Christus, en dat voor eeuwig, voor eeuwig behouden, Beide kennissen is noodzakelijk, zowel buiten Christus als in Christus, want buiten Christus is rechtvaardig verloren en in Christus is rechtvaardig behouden. Buiten Christus is niets aan nacht, maar de inkomst van Christus is dag. Zijn er voldoening tot de eeuwige verzoening Terwijl ik de, de getrouwe getuige niet. Hij zal ons niets van hetgeen de vader geopenbaard heeft. Tot zaligheid eruit verkonen onkruil de negeling. Hij openbaat zijn vader als vader. Hij openbaat zijn vader. Van welke de ganse kerk erfgenamen en medeherfgename Christi. Hij openbaarde weg tot het vader, dat is over Golgotha, over zijn kruisdood, waarvan Paulus deur in gelaten zit. Zij verre van mij, dat ik anders roemen zou, dat hij de grond van de nieuwe schepping, de grond van verbonden genade, dat de grond van het welbare God. Dat hij de grond van de waarachtige bekering van zijn ganse kerk. Een wonderbaarlijk evangelie. Terwijl ik alleen maar te bewonderen daar het geopenbaard wordt. Jezus Christus de getrouwe Terp. Die nooit iets zal zeggen wat geen waar is. En nooit iets zal zeggen wat niet bewaard wordt. Nooit iets beloven zal wat niet vervuld wordt. Van Hem getuigde schrift. Dat alle beloften zijn in Jezus Christus, ja en ha. Hij is de getrouwe getuige. Om de ere gods te behartigen. Zijn vijanden om te brengen en zijn kerk te leren. In de rechte weg des verstandsheiliging en de weg der rechtvaardiging door het bloed dat God zien wil en gezien heeft en nog ziet aan zijn rechterhand. De getrouwe getuigen. Nog eenmaal. Als je eenmaal een weinig opening krijgt in dat zoete land. Dan kan je er moeilijk mee van schijnen. Kan je anders zeggen. Als hij is spijzen tot verzadigen. Hij is drang voor een dorstige. Hij is verstand voor een onverstandige. Hij is de kracht voor een krachteloze. Zijn al geldt geld den machteloze. Waar? Waarlijk geliefden, de vader had nooit voor geen betere zalig maken kunnen zorgen. Ik zeg het niet. Want ik wil de Almacht Gods niet begrenzen, noch minder bepalen. Dat God door geen andere weg een mens had kunnen bekeren. Dat God niet door een andere weg een mens had zalig kunnen maken, dat zeg ik niet. Want ik wil aan de Almacht Gods, die onbegrensd is, niets afdoen. Maar! Ik wil dat dit wel aanhangen. Dat God nooit geen andere weg aan uit kunnen denken. Want in is een liefde en zijn heet wijsheid. Zo kan openbaar als in deze weg, Om door de dood van zijn lieve zoon vrede tot zonen te maken. Om door de dood van zulke zonderloze zoon goddeloze terechtvaart. Nooit heeft God de vader een weg kunnen vinden waarin deze liefde meer kon openbaren als die hierin geopenbaard. Want daarin blinkt de fontein des Vaders, der zuivere volmaakte liefde tot zijn eer. In de raad des vredes zo volkomen dat hij dezelfde in den vond. Tijd en oorzaak onze eeuwige zaligheid. Ach laat ik het eens makkelijk maar gezegd. De Vader verkozen uit eeuwige liefde. En hij verkozen in Christus die liefde en is. En God een Heilige Geest die nam het zich voor, En de Raad des Vredes om de zulke. De welke uitverkoren door de Vader en door Christus aanvaard en door zijn bloed gekocht en betaald, om een al de zulke in te dalen, zij tien jaar, zij op twintig jaar, zij op dertig jaar, maar laat ik u dit zeggen, nooit te vroeg, nooit te vroeg, nooit te vroeg, want wanneer we onze jeugd, de vrezen God, de dan worden we voor veel zonden bewaard, die dan licht alle bedreven maakt, voor hem staat geen leeftijd. Tachtig jaar staat hem niet in de weg. Om nog een weg te openen. tot de zaligheid. Zo is er maar één heilmeester. He. Oh ja. Oh ja, daar kan je nou alleen mee beginnen. Maar nooit met begin vandaan komen. Daarom staat er ook een handelingen twee En ze begonnen te spreken. Verder ben ze niet gekomen. Altijd maar beginnen. Altijd maar beginnen. Die getrouwe getuige, de welke de eerst geboren is, uit de doden. Johannes wenst die zeven gemeenten in Azië alles te Genade en vrede. De zeven onderscheidelijke werkingen des geestes. Christus heeft een getrouwe getuige aan de rechterhand des vaders voor hem. Maar ook wederom getuigt hij de eerstgeborenen uit de doden. Christus geboren is voor alle geboortes. Christus generatie is uit de diepte der nooit begonnen eeuwigheid. Waar God en Vader in volmaaktste wezen, God zijn zoon, als een uitgang genereert in hetzelfde wezen God. God uit God, en licht uit licht, en leven uit leven, oorzaak uit oorzaak, waarvan Christus in zijn omwandeling op aarde betuigt, gelijk de vader het leven in hemzelf heeft, alsof heeft hij ook de zoon gegeven het leven in hemzelf te hebben. Ik en de vader zegt Christus zijn één, al de deugden des vaders zijn des zoons, en al de deugden des zoons zijn de des vaders, en des heiligen Geest. Die goddelijke, die eenheid, der eeuwige volmaaktheid. Ik denk dat dat mee van de wonderen des hemels, wat ik er eendig aan opklimmen zal. In kennis, in wijsheid. In kennis om een eendig te verheerlijken. in wijsheid. Om een eendigse lof gunnen te geven. in is van. Maar in de tweede plaats, de eerstgeborenen. Uit de doden. Daar zijn in het oude testament ook doden opgewekt Door de goddelijke kracht. En almacht, God, denkt aan dat jongetje van Serebka. Van Sarfat, van die weduwe. En die zoon van de Sumeritische. En die man die begraven werd ten tijde van de invallen van de Moabieten. En geworpen werd in het graf van Elisa. En zijn beenderen aanroeden, En opgestaan is uit de doden. Opmerkzaam is. Dat ook in het oude testament. als in het nieuwe testament. Nooit geen waardige personen destijds opgewekt zijn. Mozes is niet opgewekt. Aaron ook niet. Als dat gebeurd had. Als Mozes over op Aaron opgewekt geworden waren. Dan had alles achter de Aaron aangelopen Om te bewonderen en te vergoden achter Mozes. Daarom twisten Michael met de duivel. wat was de duivel te doen om die straf van Mozes. En om die straf tot afgoderij in Israël te openbaren. Maar God had Mozes begraven. Die had die dood gekust van zijn mond. En ze stap ook Zodat hij nooit meer hervonden is. Maar. Ze zijn altijd opgestaan door goddelijke kracht. Maar niet in de Rijken. In het nieuwe testament. Ik haal het er los maar aan. Daar leven van een jongeling vlak bij het graf. En Christus komt te baar tegen. Hij raakt de baar Dan kan de dood niet verder meer. Dan moet de dood blijven staan voor. Je kan zo dood niet zijn. Als hij zijn vinger in je handen legt. In je te leggen. Dan moet je dood wekken. Dan wekt hij die zoon. Van die weduwe te naaien op. En hij wekt ook dat dochtertje Die van je iers. En ook Lazarus. En wie geloofde nu. Wie geloofde nu. Alleen die er getuigen van waren. Alleen die het geloof ontvingen. De anderen hebben gezegd, ja. Maar dat soort die van die weduwe kan ook waarschijnlijk dood geweest hebben. Dat zeggen ze wel dat hij dood was. Maar wie zegt of dat waar is? Dat gebeurde verder weer niks. Wat zeiden ze van die man? Die zeiden, ik ben het graf van Elisa geworpen. En roerde zijn het en ik werd dan opgewekt. Ja. Kan dat? Kan niet. Had die man een vorst geweest. Hadden ze makkelijker geluk. Maar nou was maar een gewoon mens. Een gewoon mens. En God verheerlijkt zich altijd in het gewone. In het eenvoudig. Zo ging het ook met de opwekking van lagers. Zijn een opgewekt door hem. Wiens naam is Jezus. Door een enkel woord in zijn goddelijke kracht. Lazarus kom uit. En zie dat heb je maar. Opmerkzaam ede. Laat ik dat nog even aanhalen. Dat Christus niet zei. De gij dood staat stad op. dan haalde alle doden op. Dat het, het laatste oordeel Maar Christus zei de Lazarus. Hij moest het persoonlijk uitkomen. Hij moest persoonlijk uit zijn graf komen. En zo wordt de ganse keer uit het graf waarin ze met een drievoudige dood voor een vergraven is, persoonlijk uitgehaald, één voor één. Wordt ze persoonlijk uit opgewekt, één voor één. Waarvan de waarheid zegt de dien dagen, zullen de doden horen, de stemmen, des zonen, Gods en die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. De eerstgeborenen uit de doden. Dit wijst. Dat hij mens geworden is. Om het loon der zonde te kunnen dragen. Om het loon der zonde weg te kunnen dragen. Dat hij de eerstgeborenen uit de doden dat ziet. Op de staat zijn er vernedering waar ik geen woorden voor heb. Want hij is dieper verneden dan de hel. Hij heeft alle diepste diepten der helle aangedaan. En hij heeft uit het onderste van de helle zijn bruid gehaald en ze gesteld voor het aangezicht zijn vaders al de seinen waar hij door recht aangekomen en door de weg van recht gezalig geworden is. De eerstgeboren uit de doden, dat zegt ons, dat niemand hem opgewekt heeft, maar heeft zichzelf opgewekt. Zijn goddelijke natuur heeft zijn menselijke natuur grap gehaald. Zijn goddelijke natuur heb zijn kracht dadelijk verheerlijk in zijn menselijke natuur, de welke opgewekt is in zijn kracht, in zijn macht, in zijn heerlijkheid. Waarvan hem het Romeinen een getuigd, dat de zonen Gods krachtelijk bevonden is en hulp te zijn, niet alleen, maar dat hij door de kracht zijn opstanding. Heeft overwonnen alle zijne vijanden. De eerst geboren uit de doden. Als de overste der koningen der aarde. Volk hij was de eerste koning. En hij blijft de eerste koning. Lees in een tweede psalm: Ik toch heb mijn koning gezalmd over Sion den Berg mijn Heiligheid. Christus is een tweezijdigheid koning. Ten eerste, zoals hij God is, en ten tweede, zoals hij het hoofd van het verbonden genaden is, als een gifte van de vader, wie zou u niet vrezen? Gij koning der koningen hebt, komt u toe. Dat u de lof en de heren zijt. De overste der koningen draaien. De er is geen koning op haar. Er is geen verzet op haar. Wat deze koning der koningen enigszins zijn werk kan beletten. Enigszins verhinderen kan dat hij zijn kerk verlost het enigszins verhinderen kan, dat is zijn Sion niet verlost, met een eeuwige verlossing. Hij is de overste der koningen, hij is de opperste koning. Hij is de koning der koningen, de welke. Alle koningen aan zijn voeten onderworpen. Waar is Nero? Waar zijn al die vervolgers van de kerk? Die zijn allemaal omgekomen, allemaal omgekomen. En de kerk is er nog. Die leggen ge, gegraveerd in zijn handpalmen. En in die wonden leggen de kwitanties der genoegdoening en der voldoening Vol. Zijn wonden zijn de schuilingen in de barmattigheid God. Zijn wonden zijn de schuilingen in de aangebrachte gerechtigheid Christus. En zijn hartzwond is een bergplaats voor hem. Die moederde, oh God, ik heb geen hart. Ik ben zonder hart. Hart schiet, maar is een nieuw En dat vloed uit dat doorwonden hart. Nu de laatste. Dat zesde vest, dat zegt ons de vruchten. Dat openbaart ons de weldadigheden, God. Die in zijn kerk, en aan zijn kerk, uit het welbare godsvolvoer. Waarvan in het de waarheid zegt en de welke onze lief gehad heeft, hoor je. Dat is de oudste liefde hoor. Dat is ook de jongste liefde, want heb hebben ze vandaag nog lief. Dat is ook een onsterfelijke liefde. Dat is een levende, geliefde en een vrolijke liefde. Dat is een liefde, een liefde wat de fontein. Daar goddelijke eenheid zich openbaart. De vader in de schenking van de zoon. De zoon in de schenking van hemzelf. En God een heilige geest. Om die naar opzichte op zich te nemen. En ze voor te bereiden. Tot de eeuwige gelukzaligheid waartoe ze verkoren zijn. Die ons lief gehad heeft, vrije liefde. Oh ja. Een liefde, geliefde, wanneer het had vervuld, verbrijzeld, verootmoedig, verteederd. Deze onberispelijke liefde, en dat in een goddeloos mens. Deze onberispelijke liefde in een doemwaardig mens. Daar moest David van betuigen, wie ben ik en wat is mijn huis. Die ons, dat is de ganse kerk, kleine En In dat woordje ons werd de gemeenschap der heiligen. ben een vrienden en metgezellen wat er verder volgt. In dat woordje onze lief gehad. Vanuit de predestinatie der eeuwigheid waarvan een apostel getuigt, dat Christus voorgekend is, om de Christus te zijn voor zijn kerk, dat hij zalig maken door de vader, voorgekend is, om zalig te maken wat verkoord is, om deze Christus, die naar waarde nooit aanbevolen kan worden, de enige weg, Waalaans God en Zoon daar vrij maakt. Vrij spreekt en aanneemt. Tot zijn wette doen. En dan onze liefgehad zegt hij en gewassen. Niet besprenkeld zomaar. Met enkele druppel bloed, Nee. Nee. We zullen de hele Christus nodig hebben om zalig te doen. En al de liefde Gods nodig hebben om doorgeliefd te blijven. En we zullen al de geen Gods voor nodig hebben. Maar een ellendige voortdurend geholpen worden. En we zullen al het gedulde het allerhoogste van nodig hebben. Om uit genade gezaligd te worden. Vraag eens aan een kind van God in dan letten van de genade wat of die is. Vraag dus aan hem wat of die blijft. En dan zegt hij misbraad voor den schot. Wanneer ze hem vragen naar zijn naam, dan zegt hij, ik ben een geblankettenhuichelaar. Amen. En Luther die zegt, mijn naam was zondaar voordat bekeerd werd. En mijn naam is nog zondaar. Amen. En dan zegt, dominee Hopen. Wanneer ze na zijn naam vragen. naar alle ontvangende genade. Na de afwassing van erf en dadelijke schulden. Dan getuigt dominee hopen. Niet ik ga naar de hel. Of ik moet naar de hel. Er zegt nee ik ben de hel. Ik ben de hel. Waar de zonden wonen daar woont de hel. Waar de zonden huis bij, daar hoort de duivel en de hel. Ik wil het nog eenmaal herhalen. Op den dag dat hopen gaat sterven. Dan zegt hij tot zijn vrienden. Vandaag gaat de hel naar de hemel. Vandaag gaat de hel voor eenvoud naar de hemel zonder hel. De hel moet je binnenbrengen. En dan is het uit met de hel. De duivel moet je vaak opjagen tot je laatste snik toe. En dan verlies je hem. En uzelf. En de wereld. En uw vlees. En wordt opgelost. En verlost. In de drieënigen verbondschot. Die ons gewassen heeft in zijn bloed. hoor je wel? Helemaal gewassen hoor. Helemaal hoor. Ik denk als een moeder een klein kind heeft, Wat zichzelf van boven tot beneden toe vervuild heeft, Dan zet die moeder dat kindje buiten de deur. En ja, ze komen een kind. Je moeder zij is schoonmaakt. Je moeder zij is zuiver. En dat doet dat mens met moederlijke vermaken. Dat doet ze met de liefde van een moederappen. Zijn Dit is maar een hele flauwe afschaduwing die ik u zeg. Maar met vermaken je des vaders spreekt hij zijn kerk vrij. Met vermaken je was Christus zijn kerk in zijn bloed zo volkomen, zo volkomen. Dat hij de laatste druppel bloed nodig hebt om schoon te komen. De laatste druppel bloed is net zo misbaar als de eerste Ik wilde nog wel dit op leren aanhangen. Dat het kan zijn. Wanneer deze gezegende Jezus Christus. In de onmogelijkheid van je leven wordt. En je kan maar zien de schuld die hij gedragen Zijn bloed wat hij gestort. Dat je daaruit wel eens betuigt, Heer Jezus. Eén druppeltje bloed. Eén druppeltje bloed. Uit kracht van je onwaardigheid. Maar zodra schuld, schuld geworden. En de wet, wet geworden. En recht, recht geworden. Dan heb je al het bloed. Ja je hebt de hele Jezus nood. Je hebt de hele Christus nood. Om tot de eeuwige liefde God. Zonder krenking van recht. Gezalig te worden. Gewassen hoor. Afgespoeld hoor. Afgespoeld hoor. Uitgespoeld worden. Schoon En volgespoeld. Met schulddelgende, wegnemende, goddelijke genade. Hoor oh, je wel? En gewassen, gewassen, gelijk ouders en zonder moeders hun wassen doen, dan schiet er vuil en goorwater over, maar dat zie je niet. Dit bloed heb er al duizenden gewassen en dat bloed is nog rijk. Dit bloed hebben we schaar die niemand tellen kan gewassen. En dat bloed heeft nog dezelfde kracht. Heeft nog dezelfde rein. Het heeft nog dezelfde huid. Het is het almachtige bloed. Het is het goddelijke bloed. Het is het bloed gelieven wat God zien wil. En God ontvangen heeft. Op welks gronden de profeet Jezaria betaalt. Dat dit bloed, dit offer, dit zal me zijn. Als de water nog was, en wat er verder van getuigd wordt. Oh, dat bloedvolk mocht ik toch nodig hebben. Mocht je dat bloed toch nodig hebben, het is er. Het is er, het is er, als het er niet was, dan komen we het niet preken. Maar het is er, het is er, een apostel zegt ervan. Dat het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. En van wel van al, of van een hoer is er, van een spotter, of van een droomkaart of van een vloek. Of van een pariseer is er, van een tollenaar. Dit is nog helemaal het enigste wasmiddel. Dat donkelt in kerk. Ze hebben een klederen wet gemaakt. wel, wit gemaakt, ze waren het niet. Maar ze zijn wit gemaakt. Door het bloed. Des enige verbond. Maar niet ten laatste. Dan getuigt in dat zesde vers. En die ons gemaakt. Ik heb het weer hoor. begint allemaal bovenaan Die ons gemaakt. Wij maken niks. Wij hebben alles gemaakt. Wat dood hel en verdoemenis is. Dat hebben wij gemaakt. Wij hebben alleen maar gemaakt. Dat God onze rechter en niet onze vader. Dat God onze dood rechtvaardig is. Wij hebben alleen maar gemaakt. Onszelf en een zodanige duisternis gestort. gestopt. Waarin we rechtvaardig leggen. Niets te zeggen. we daar rechtvaardig moeten blijven. Daarom staat hier ook weer. Die ons gemaakt heeft. We hebben zelf niets gemaakt. Kunnen zelf ook niets maken. Zullen ook niets maken. Want er is maar één volk wat op aarde beleeft Zonder mij kan je nog niet doen. Zonder mij kan je mij nog niet begeren. Zonder mij zult je mij ook nooit zoeken. Zonder mij zult je mij ook nooit vragen. Vraag eens aan de kerk. Hoe menigmaal zitten ze niet doordood en En nou zeg, Ach man, ik heb nergens wat mee te doen. Het is ontzettend dat ik zeg. Ik ben bang dat ik aan de dood overgeven Ik ben bang dat ik aan mezelf gelaten ben. Daar zullen die het je wel zeggen. Ik heb zelfs geen neiging meer, ik heb zelfs geen beweging meer om naar God te vragen. Hij is de eerste, hij blijft de eerste. En bij de laatste zal de volleinding zeker op zijn uit hem, door hem en tot hem. De welke ons gemaakt heeft tot koningen. Dat zie je, God, dat hier minder klaagt en getuigt. De Heer heeft mijne vergeten. De Heer heeft mijne verlaard. Dat volk wat die ene gedachte kan denken, dat door de beugel kan. Dat die ene gedachte kan denken, die terecht passeren kan. En wat nou een gedachte is. Gedachten zijn ontelbaar. Dat is zulke vermenigvuldiging dat je moe wordt van denken. En wel eens op zou willen houden met denken. Maar je kan niet aan eind van je gedachten komen. In zonde niet. Als de breuk tussen God en je ziel een openling. In zonde niet. Als er een noodzakelijkheid van een borg is. In zonde kunnen de werkzaamheden niet ophouden. Voor leer. Dat die gezegende middelaar gods en der mensen. Zich openbaar gestaat Die ons gemaakt heeft, Ons gemaakt heeft. Doodwaardige. Doenwaardige. Ellendige. Schepselen. Kinderen des torens en der helft. Als we daar toch een indruk van mochten ontvangen. Geliefden. We zouden smelten in deze liefde. Waar Christus gesmolten is in de toren, God. Christus gesmolten is in de granschap. Waar Christus gesmolten is. In de rechtvaardige torengods. Waarvan we zo'n 22 zingen. O doodelijk uur. Wat eten doet mijn brand. Mijn hart het hart van Christus. Dat is gesmolten. In de ontlasting van de enige toren God. Als plaats bekleden. Als plaats de bor. In de plaatsen van zijn volk. Zie je nou wat een weergaloze liefde. En wat moet je hat nu zeggen. Man, man. De liefste dingen maken we niet lief. De liefste dingen veranderen men dat niet. De liefste dingen geven geen vernedering of verhoofd. De zoetste stof man, blijft er precies dezelfde mee. Blijft er precies dezelfde van. Wat legt er even klaar? De noodzakelijkheid der goddelijke waarheid te dien daar. Dan zullen de dood hoor je wel, de doden horen de stemmen des zomervets. En die ze gehoord zullen hebben zullen leven. Die ons gemaakt heeft tot koning. Heersende, regeerende. En dan zijn volk koning. Die meest in zichzelf gekluisterd. In zichzelf gebonden, In zichzelf geboeid. Meest zichzelf niet kunnen verroeren van de vervloekte gedachten. Nou even luisteren. Even luisteren. Dan nog kan dat wedergeboren werk. Dat helemaal onder een goddeloze gedachten, Dat helemaal onder een vervloekte gedachten, Dat wederbarende werk. God dat helemaal onderhalen. Wat ze zelf niet meer kunnen vinden. Dat zucht. Dat vlucht. O God hert hij de koning. O God redder hij de koning. O God verlost hij de koning. Daarin ziet ge geliefden, dat het werk gods in de kerk ook onvernietigbaar is. Want juist in de beproevingen, dan worstelt geloof om geloof, dan worstelt de hoop om de hoop, dan worstelt liefde om liefde, dan worstelt genade om genade. En dan gaan we zachtjes aan we hoeven niet op te houden dat er niet meer is. Want in hem is een eeuwige volheid, man of eenmaal, die ons tot koning, en dat mag het wel eens zijn, wanneer die lieve geest desgeloos en dergenaar in het hart van Jacob leeft, dan mijnt hij zijn dood, is die blij met zijn dood, en zegt hij. Maar vanmorgen al aangehaald Op uw zaligheid lacht. Weet je er nog in horen? Ik zie Paulus staan. Als een koning in den koning, Een koning uit de kracht des konings. Zeggen: Dood, wat is je prik? Hoorde je de koning? Ik hoor den apostel zeggen. Als een koning. En dan nog in het lichaam der zon. Nog in het lichaam des doods. Betuigt hij in Gij, gij, zij. Verwinner in den strijd. Rijden komen. Nog een keer. Wanneer dan apostel over Christus handelt. Wat zegt hij dan? In hem zijn we meer dan overwinnaars. Die ons gemaakt heeft tot koningen. En hier alles bij ogenblikken doet triomferen. Hoewel, ik herhaal het nog eens. Daar Gods werk zalig maken verheerlijk is. Daar heb je het nooit meer naar je zin. Of God moet in je verheerlijk worden. Waar de liefde Gods in je ziel geopenbaard is. Daar heb je het nooit meer naar je zin. Of de liefde Gods moet worden vernieuwd. Worden. Waar de genade geopenbaard is. Dat heb ik nooit meer naar gezien. Opnieuw gaan Moet weer eens verheerlijk worden. Zodat ze altijd weer aan hem hangen. Maar ook.